Slam FM, phonefuck. Het moment dat jij ook zomaar in de zijk genomen kan worden. Blijf altijd op je hoed als je gebeld wordt, hè. De Slam FM, PhoneFuck, met vandaag een lastig probleempje. Want wat kan je allemaal kwijtraken als je een dagje bij een strandhend in de zon hebt gelegen? Je hoort het in de PhoneFuck. Havanna, Zee. Ja, goedemorgen, hallo, met Kelly. Goedendag. Goedendag. Goeiedag. Goeiedag. Ik heb afgelopen weekend heb ik bij jullie uh, bij de strandtent gezeten gelegen. In die hitte. Dat was heerlijk, trouwens. Ja. Uh, nou wil ik u een vraag stellen als u, als u belooft dat u niet gaat lachen. Ik weet niet. Kunt u dat beloven? Want het is nogal een persoonlijke vraag. Oké. Okay. Ik zit midden in de verbouwing. Ja. Op dit moment. En nou heb ik afgelopen weekend... Uh, ik heb nu een uh, soort strap-on testmodel. Dus begrijp wat ik bedoel met verbouwing. Ja. En nou heb ik, om um, maar even plat te zeggen, afgelopen weekend bij uw strandtent, um, uh, ben ik hem vergeten. Oké. Okay. Ik heb mijn lul uh, laten liggen. Oké. Okay. Dus ik vroeg me af of daar iets gevonden is, of dat bij de gevonden voorwerpen bij jullie toevallig uh, terechtgekomen is, want ik ben redelijk onthand, zult u begrijpen. Ik heb niks... Gehoord tot nu toe. Maar ik zal even mijn schoonmoeder, die al op het toilet zit... daar wordt het meest afgegeven. Zal ik nog even vragen. Als je dan morgen even belt... een ken vraagt... Want ja. daar wordt wel, er wordt wel elke keer een rondje gemaakt... na zo'n hete stranddag dat het druk geweest is... of er nog spullen liggen. Nee. Ai. Nee. Dat Want het is. zou goed kunnen dat ik hem ook in het, in het zand heb laten liggen... voor de strandtent. Daar ben ik natuurlijk ook nog even geweest. Ja. En, en voor de rest heb ik gewoon in de hoek op zo'n lounge stoel gezeten. Waar heb je gezeten? helemaal in het hoekje zat ik uh, buiten op het terras ja op het terras ja nee, op het terras is hij sowieso niet gevonden je hebt, wanneer heb je gezeten van het weekend zaterdag ik heb uh, ja het is een blauw het blauwkleurig felblauwkleurige uh, ja. ja dan had ik hem uh, dan had ik het sowieso al gehoord had opgevallen ja nee dan gaat hij niet meer uh... Opduiken. Ah, ja. en, en, en, en om, om eventueel... Uh, nee, tijdens het plassen kan hij er ook niet afgevallen zijn. Nee, want ik ga wel naar de mannen-wc's. Ja. Al. Ja, maar dan had mijn schoonmoeder, die zit bij het toilet, weet ja. je wel, die, uh, die had het al gehoord. En ik heb haar ook niks hoor, over horen zeggen en dat soort dingen. Maar als het zo is... Nou, nou. Ik, uh, mocht hij hier zijn, mocht hij hier gevonden worden... Want bent die... u aansprakelijk voor verloren spullen? Nee, nee. Ah, anders, ik denk, anders bel ik de advocaat. Ja, nou, kunt u doen. Nou, wilt u uw schoonmoeder nog even vragen of er een lul gevonden is dit weekend? Heel ja. graag hoor. ga ik doen. Blauw, blauw. Ja. Ongeveer vijf, 15 centimeter. Ik ga door geef. Dank u wel. Oké, okay, Phone Hoi.